Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt de Britse militairen in Afghanistan geweldig en zeer dapper. Deze week zei hij dat de Amerikanen in de oorlog in Afghanistan het moeilijke werk deden... en dat militairen uit andere NAVO-landen niet bij de frontlinie zaten, maar een beetje achteraf. Dat leidde tot woedende reacties. De Britse premier Starmer noemde de uitspraken vreselijk en ronduit beledigend... Hij sprak er gisteren over met Trump... die daarna een bericht op sociale media eh, plaatste... waarin hij zijn woorden lijkt terug te nemen. Minister Van Wil zei dat wat Trump zei niet respectvol is en niet waar. Tweederde van de overheden, scholen, zorginstellingen... en vitale bedrijven als energie- en waterbedrijven... gebruikt Amerikaanse clouddiensten, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het kan gaan om de website die op een Amerikaanse server staat... of bijvoorbeeld Microsoft Teams... De Tweede Kamer wil dat Nederland onafhankelijk wordt en trapte onlangs op de rem in een debat over de overname van het bedrijf achter DigiD door Amerikanen. De materiële schade aan het Drents Museum in Assen door de kunstroof van een jaar geleden was ongeveer 250.000 euro. Het gaat onder andere om herstelwerkzaamheden aan de opgeblazen deur en schoonmaakkosten, meldt RTV Drenthe. Bij de roof werden archeologische topstukken uit Roemenië buitgemaakt die nog altijd zoek zijn. In de Taiwanese hoofdstad Taipei heeft een Amerikaanse klimmer... een wolkenkrabber van 101 verdiepingen beklommen. Hij deed dat zonder dat hij was gezekerd met touwen en zonder vangnet. Duizenden mensen keken toe en moedigden hem aan... en de beklimming werd live uitgezonden op Netflix. Het gebouw is 508 meter hoog en is daarmee een van de hoogste van de wereld. Het weer in het noorden bewolkt, verder vanochtend vrij zonnig. Vanmiddag neemt vanuit het oosten de bewolking overal toe...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 En goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz op deze prachtige zonnige winterdag. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Leiden, Den Haag en in Marbella. En een special welcome as well for our English-speaking listeners. En een herstelijke welkom aan onze Duitse Zuhaal... die in onze schönen Dorf Zandvoort oorlog maken. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... besteed ik vanochtend veel aandacht aan Canadese jazzmuzici. Vaak denk je dat de meest, meeste jazzmuzici uit de Verenigde Staten komen. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ook Canada heeft een aantal fantastische jazzmuzici voortgebracht. En die zal ik vanochtend tussen andere nummers in aan u laten horen. Dus ik zou zeggen relax. Schenk nog een kopje koffie in. En geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Nou, voor de kenners was het duidelijk waarmee ik begonnen was... dat was natuurlijk Oscar Peterson. Een solo-nummer van de live CD... getiteld The Very Tall Band Live at the Blue Note. En uh, hier speelde Oscar solo het bekende nummer When Summer Comes. En... Verdere nummers op deze cd zijn uiteraard Ray Brown als bassist te horen. Uh, Karim Riggins op drums. En ook gastsolist Milt Jackson. Een echte aanrader deze cd. Die werd opgenomen in de Blue Note in november 1998. Goed, alweer genoeg gepraat. Door met de muziek. Uh, het tweede nummer van deze ochtend is van... Frits Landersbergen en de European Swing Quintet met het bekende nummer Always on the Road. We horen Andy Cooper op klarinet en uh, zang, Frits op vibrafoon, Pasquale Michaud op piano, Edwin Corzilius op bas en Erik Koger op drums. Van de cd Dancing Alone uit 2012, dus Always on the Road. Always on the road, singing on the road, swinging on the road again That's what we're living for, always on the road Singing on the road, swinging on the road again We'd like to do some more, Pasquale on piano, Eric on drums and Ed with playing bass Fritz on vibes and I am singing a smile on every face Oh, always on the road Singing on the road Swinging on the road again That's all we wanna do Whoa. Dat was Frits Landersberger met het European Swing Quintet... Always on the Road. Uh, luisteraars van dit programma weten misschien dat ik... Een, uh, naast uh, een grote liefhebber van Pietersen was... Oscar Pietersen, waarmee we deze uitzending begonnen... ook een fan ben van Gene Harris. En van deze gigant op de 88-toetsen... Uh, ga ik uh, nu een nummer draaien. Gene Harris... Uh, wordt uh, begeleid door Ron Asherton op gitaar, Luther Hughes op bas en Paul Humphrey op drums. Het is een opname uit 1993 op het label Concord van een live concert getiteld A Little Piece of Heaven at St. Chapelle Winery. Luister u naar Blues for Saint Chapelle. Ja, dat was de stem van Gene Harris... die een heerlijke blues speelde. Het wordt tijd voor de volgende Canadees in het programma. We begonnen uiteraard met Oscar Peterson. En nu heb ik op de draaitafel klaarstaan... Maynard Ferguson, of voluit Walter Maynard Ferguson. Geboren in Canada op 4 mei 1928... En overleden in 2006. Hij was uh, bekend zowel als uh, trompet, trompetistspeler, trompetspeler... en ook een bandleader. Uh, in 2003 werd hij uh, benoemd tot member in de Order of Canada... vanwege zijn verdiensten voor de jazzmuziek uh, als Canadees. En ik ga van uh, Maynard ga ik draaien... Het nummer The Lonesome Road, waarbij hij uh, speelt op vlugelhoorn en uh, begeleid wordt door zijn eigen orkest en zangeres Chris Connor die de zang voor de rekening neemt. Maynard Ferguson. Look down. Dat was uh, Maynard Ferguson die je altijd wel herkent aan dat spelen in het hogere register op zijn trompet. The Lonesome Road. Uh, ik heb nu klaarstaan uh, een uh, heel vrij nummer van de LP Backs and Train. Oftewel uh, Mel Jackson en John Coltrane. Uh, het nummer is getiteld The Night We Call It A Day. En naast John Coltrane en Mel Jackson horen we Hank Jones op Paul Chambers op uh, uh, Hank Jones op piano, Paul Chambers op bas en Connie Kay op drums. The night we called it a day. <laughs> Dat waren Bags en Train. Uh, we gaan door met Miss Peggy Lee. Die begeleid door het uh, orkest van Nelson Riddle voor ons zingt... Life is for living. Life is for living, my pretties. Love is for giving, so give. In kitties, those headlines cannot hurt you if they can't disconcert you. Don't have a thought that's negative. Love's forgiving and life's to live. Lips are for kissing, my rabbits. If you've been missing. The best of habits. Go find yourself a smoke chip and you'll enjoy the future. Just fall in love and start to live. Love's forgiving and life's to live. Have a ball. What's the dip of your goof? Before this silly old willy-nilly old world goes, oof It's worth repeating, my pigeons Love is the greatest of religions If you live like I teach you That couchman cannot reach you Drop every couch right in the ribs Life's for living and loves to give. Life's for living, so live. Live, live. Live it up. Treat yourself to a fling. Fill your cup. Before this crazy old, like a dizzy old world goes ping. It's worth repeating my fishes If I could wish you the best of wishes I'd wish you tons of laughter and love forever after Albert Schweitzer for a relative Life's for living and love's to give Live, live. Ja, dat was Peggy Lee. Uh, de volgende Canadees die hier klaar heeft staan... is Gil Evans, de orkestleider. Gil Evans, voluit Ian Ernest Gilmore Evans. Uh, met als achternaam Green, maar die heeft hij... Uh, dat was zijn vader, maar die was ergens verdwenen in de mist. En toen heeft hij maar de achternaam van zijn stiefvader aangenomen. Geboren in Toronto, in Canada. En... Uiteraard uh, bekend geworden door zijn samenwerking met Miles Davis. Een van die giganten uit de jazz. En uh, ik heb klaarstaan uh, van de beroemde CD Sketches of Spain. Met uh, een orkest van Gil uh, opgenomen in de Columbia Studio uh, in 30th Street in New York City. Rond 1959-1960 en gaat u luisteren naar de tweede teek van het uh, nummer Concerto de Aranjuez. Ja, en zo hoorde u nog uh, Gil Evans met Miles Davis aan het eind van de opname praten. Want uh, deze uh, LP, naar de hand ook uitgebracht natuurlijk op CD... Sketches of Spain, was een, een studioproject... waarin diverse takes uh, van hetzelfde nummer werden genomen. En uh, dit was dan een alternate take van het Concerto Daran Aranguet. Uh, we gaan door met iemand die we ook vaak in de krocht hebben gezien... Uh, en dat is... Uh, Efraim Trujillo, om in het Spaanse... Uh, idioom te blijven. Uh, getiteld uh, zijn groep... The Preacher Man. Waarin hij de frontman is. We zien verder Michael Varenkamp op trompet. Die overigens binnenkort weer... in de Nieuwe Krocht te horen zal zijn. Rob Mostert op Hemmendorgel. En Chris Strik op drums. Luistert u... naar Lost and Nowhere to be Found van hun cd Blue. Dat was uh, Efraim Trujillo met zijn Preacher Man. We gaan door met uh, de Ray Brown All-Stars. Naast dat uh, Ray Brown heel veel cd's heeft uitgebracht als begeleider van Oscar Peterson... heeft hij ook een hele <coughs> serie cd's uitgebracht waarin uh, hij de Feature Man is. En uh, dit keer heeft hij bij elkaar gebracht Al uh, El Grey op trombone. Gene Harris op piano en Fender Rhodes... Ron Ashton gitaar, Ray Brown... zelf natuurlijk op bas en Grady Tate op drums. Het is een Concord-opname uit mei 1985... en de cd was getiteld Don't Forget the Blues... en het nummer, u kent het waarschijnlijk, Night Train... En dat waren de Ray Brown All-Stars met Night Train. Weer tijd voor een uh, Canadees uh, optreden. In dit geval drie Canadezen. Diane Taylor, Zhang, Oliver... Uh, Oliver Jones Piano en Dave Young bas. Uh, Oliver Jones, een uh, nog steeds levende pianist, organist, componist en arrangeur. En... Uh, Twee jaar geleden, drie jaar geleden, in 2003, was hij ook uh, benoemd uh, uh, als lid van de Canadian Music Hall of Fame. Een uh, prachtige pianist. Uh, je vindt veel van hem op YouTube als je daar kijkt. En Dion Taylor is een Canadese blues, roots, soul en jazz uh, Ze is uh, de, do de dochter van een, uh, een dominee en uh, begon haar... Carrière daardoor met Gospel in de uh, kerk, <coughs> Maar naar de hand uh, ook dus een uh, carrière in de jazz. Haar versie, die ik nu ga laten horen van Oscar Peters' Hymn to Freedom, uh, met Oliver Jones en Dave Young, alle drie dus Canadezen, was uh, genomineerd voor een Gemini Award. Luistert u naar Dion, uh, uh, Dion Taylor, Oliver. Jones en Dave Young met Him to Freedom. En uh, dan heb ik weer klaarstaan na deze prachtige uitvoering van Him to Freedom. Uh, de Canadese drummer Terry Clark. Niet te verwarren met uh, de andere Clark-drummers, want er zijn er meer die Clark heten. Maar dit is dus de Canadese Terry Clark. <tiek> Hij speelt uh, op een uh, cd getiteld uh, The Music of Duke Ellington... met uh, Gary Burton op vibrafoon, Joe Beck op gitaar... Jay Lennart op bas en Terry dus op drums. Luistert u naar In a Mellow Tone. De -do. De -do. Alweer tegen de klok van 11. Over één minuut krijgen we de nieuwsberichten en daarna de boodschappen. Onder deze klanken van Terry Clark met zijn uh, kwartet. Laat ik u uh, nog even rustig luisteren en we zien elkaar terug na de nieuwsberichten van 11 uur.